12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Om deze tijd wordt in Wageningen op het 5 mei-plein het bevrijdingsvuur aangestoken. Het moment markeert voor het hele land de overgang van het herdenken op 4 mei... en het vieren van de bevrijding op 5 mei. Nadat het vuur is ontstoken, geeft burgemeester Van Rumunt de eerste fakkel van het bevrijdingsvuur aan een loopgroep... voor de nationale bevrijdingsvuur-estafette. Het is al sinds 1948 traditie. In Wageningen is vanmiddag ook het bevrijdingsdefilé... Met 1500 oud-strijders en andere militaire veteranen. Afgelopen avond om 8 uur zijn de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... zijn gevallen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Bij de nationale denking op de Dam in Amsterdam... legden onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima... een krans bij het Nationaal Monument. Bij aanvallen van het Israëlische leger op Gaza is een gebouw geraakt... met een kantoor van het Turkse staatspersbureau Anadolu. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu gezegd. En noemde de beschietingen een misdaad tegen de menselijkheid. Het Israëlische leger viel Palestijnse posities aan... nadat vanuit de Gaza-strook zeker 200 raketten waren afgevuurd. Het was een reactie op de dood van vier Palestijnen vrijdag. Bij de aanval van vandaag vielen zeker drie doden en diverse gewonden...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 Het weer, vannacht op veel plaatsen droog en opklaringen. Aan de kust nog een enkele buien, minima tussen 1 en 6 graden. Overdag weer afwisselend zon, wolken en enkele buien... en een stevige noordwestenwind. Met 9 tot 12 graden is het nog steeds fris. Pas woensdag neemt de temperatuur weer toe. Dit was het NOM. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26 procent afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel.